Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het gebied in Wateringen, waar een jaar geleden het asbest vrij kwam bij een brand, is het nog steeds niet veilig, meldt de Telegraaf. Deskundigen zeggen dat honderden mensen een potentieel dodelijk risico lopen. Het kankerverwekkende asbest kwam vrij bij een brand in een verfloods. De deskundigen zeggen in een rapport dat het asbest nooit goed is opgeruimd, hoewel de omgeving van de loods een paar maal veilig is verklaard. Het is opnieuw glad op verschillende wegen. Volgens Rijkswaterstaat moeten bestuurders ten noorden van de lijn Den Helder-Enschede oppassen. Door IJzel is het vooral op de A28 tussen Zwolle en Hogeveen glad. Daar zijn meerdere ongelukken gebeurd. Noord-Korea zegt dat het met succes een proef heeft uitgevoerd met een waterstofbom. Vannacht werd op internationale meteorologische stations een beving gemeten van 5,1 op de schaal van Richter. Vlakbij een plek waar Noord-Korea eerder kernproeven deed. Experts betwijfelen of Noord-Korea inderdaad een proef heeft gedaan met een waterstofbom. De beving zat daarvoor te diep. In Costa Rica is een Nederlands echtpaar vermoord, melden media in het land. De twee woonden vrij afgelegen en zijn vermoedelijk een aantal dagen geleden beroofd en doodgeschoten. Ook een man die op hun bedrijf werkte, werd om het leven gebracht. De Nederlanders woonden al acht jaar in Costa Rica. Nederland zou hulp hebben aangeboden bij het politieonderzoek. In Keulen hebben honderden vrouwen gedemonstreerd tegen de grootschalige aanrandingen op Oudejaarsavond. De demonstratie was via sociale media georganiseerd. De actievoerders riepen op tot meer respect en betere bescherming van vrouwen. Sommigen hielden borden omhoog, waarop stond dat bondskanselier Merkel actie moet ondernemen. Het weer nog in het midden en noorden en oosten valt nog wat natte sneeuw, sneeuw of onderkoelde regen en daardoor is er kans op ijzel. De komende uren wordt het droog, in de noordelijke helft van het land blijft het een paar graden vriezen en in het zuiden wordt het acht graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Maardenberg, drie kilometer... Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel, 5 kilometer. Na A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Roelevarensveen, 5 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden bij het Muidenberg, 4. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Wadenooyen, 4 kilometer. En verderop richting Rotterdam bij harningsveld Giesendam 4 kilometer. Na A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond, 7 kilometer. De N44, Den Haag richting Wassenaar. Tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar-Centrum, 3 kilometer. En op de N207, Alfa aan de Rijn, richting Hillegom, bij Leimuiden, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd optician en contactlensspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 If you can I just wanna shine, starlight You. Ritme, Ritme van ZFM. ZFM. The way that I want to live It's my life. I can do just what it feels It's Nobody can tell me what to do It's my life. Cause what are you doing? I'm doing for you now Don't get me wrong I'm really not so Eagle trips is not my thing All these strange relationships Really get sweat down I see nothing wrong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 I won't run this time. I won't be afraid of. I'm only really safe when we come undone. It's just the way that we made of. I got demons. I got demons trying to get to me, but they'll never take me down.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 ik heb wel de nachten yeah. en ik wil back to the future Ik voel op de plek van mijn voeten Ik krijg snacht de stad, lichte stukken Blikken voor ijzer in de stad vol mijn schurken Zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver Ziet in mijn bed, ik wil lief naar buiten Mijn gedachten op mijn masterplan En ik dans met de duivel, dat geeft dan geef hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers de kievelen, ik even stil zitten, Klaar voor de aarde.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 Planning ik morgen, doe me nog steeds voort over wat ik kan boren. De zon bleek door, de sterren aan de lucht, dat is ons decor. De planning vanmorgen morgen, doe me nog steeds voort over wat ik kan boren. Ligt wakker in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. denk denken, als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. Cause I've losing all.